De baby die gisteren overleed in het aanmeldcentrum in Ter Apel, is om het leven gekomen door een noodlottig ongeluk, zegt het OM. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Vier jaar geleden overleed er ook een baby in Ter Apel. Toen moest de moeder met haar kind in een sporthal overnachten omdat het te druk was in het aanmeldcentrum. Onderzoek wees later uit dat er toen geen sprake was van een strafbaar feit. Hackers die gegevens van klanten van Odido hebben gestolen, deden dat via het account van medewerkers. De internetcriminelen kwamen aan hun inloggegevens via nep vertelt tech-redacteur Joost Schellevis. Ze sturen je eerste mailtje, daar trap je dan bijvoorbeeld in. En vervolgens bellen ze, en dat maakt het super geloofwaardig. En vervolgens weten ze dan in te loggen ja, op het account van die medewerker, door ook uh, de, die, die loginpoging dan goed te keuren. Ja, best wel vernuftig en super effectief. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de ICT-afdeling van Odido. Klanten die zijn getroffen worden nog geïnformeerd. En de politie heeft vanavond een einde gemaakt... aan de bezetting van het hoofdgebouw van Lelystad Airport. Activisten van Greenpeace zaten daar sinds gisterochtend. Ze zijn tegen de plannen van de nieuwe coalitie... om Lelystad Airport te gebruiken voor burgerluchtvaart. Toen de politie de actie beëindigde, waren er nog 15 mensen van Greenpeace binnen. Ze zijn vrijwillig vertrokken. Er is niemand gearresteerd. Het weer vanavond en vannacht is droog. En er is ook wat lichte vorst. Morgen begint bewolkt, maar vanuit het noordwesten komt de zon erbij. Het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.